Marjette Krol met het NOS Journaal. De landen die in Berlijn meedoen aan de speciale Libië-top... hebben afgesproken om zich te houden aan het VN-wapenembargo... en geen militaire steun meer te geven aan de strijdende partijen. De Duitse bondskanselier Merkel zei op een persconferentie... dat de controle op het staakt het vuren in Libië sterker wordt. Volgens VN-chef Guterres is daarmee een sterk signaal afgegeven... dat er geen militaire oplossing is voor het conflict in Libië... De slotverklaring is ondertekend door 16 organisaties en landen, waaronder Rusland, Turkije en Frankrijk. De komende weken wordt er verder vergaderd over militaire en economische zaken. Justitie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de mogelijke mishandeling van een demonstrant door een agent. Aanleiding is een filmpje op sociale media waarop te zien zou zijn dat een gearresteerde man wordt geslagen terwijl hij op de grond ligt. Het zou gisteren zijn gebeurd tijdens de demonstratie van gele hesjes in Parijs. Daar kwam het meerdere keren tot confrontaties tussen actievoerders en de Franse politie. President Macron sprak zich de afgelopen week voor het eerst nadrukkelijk uit... tegen politiegeweld bij de aanhoudende protesten. Er is een uniek amateurfilmpje gevonden van Amersfoort in de Tweede Wereldoorlog. Het zijn beelden in kleur. Ze zijn gefilmd vanaf het dak van een gymnasium. Er zijn onder meer Duitse soldaten te zien en het spoor met stoomlocomotieven. Het filmpje is gevonden in de nalatenschap van een echtpaar dat eigenaar was van een fotowinkel in Zeist. Het filmpje is daar nooit opgehaald. Voor burgers was het verboden om strategische objecten te filmen. Waarschijnlijk zijn de beelden gemaakt door een Duitse militair. Het weer droog en vrij helder, vannacht in het binnenland onder nul. En er kan ook hardnekkige mist ontstaan die ook morgenochtend blijft hangen. Dan wordt het 3 graden tot 8 graden in de middag met ook wat zon. Dit was het NOS Journaal.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 Ik best over het feit dat mijn grote liefde met 2-0 heeft verloren van uh, nummer 1 in Engeland. We kunnen ze hun naam niet uitspreken helaas. Wat gaat er gebeuren. Ja, hun gaan ook een titel pakken. Al die jaren hadden ze ingehaald, maar het uh, wordt uh, weer een gelijkspel. Bij de 19, wij staan er uh, nog steeds eentje voor. Maar dat gaan we voorlopig uh, niet inhalen, nee. Zojuist uh, inderdaad met 2-0 verloren. Maar ja... Life goes on. Er zijn ergere dingen in het leven, ik weet even niet wat, maar... we komen wel straks op, even deze plaats. af voor mezelf, GP Rogers, I enjoy your love. En welkom bij ZAR, tot 9 uur, kwart voor 9, de reggae classic. En ja, wat nog meer, laat het maar weten in het, uh, op het forum hier. You make me fall in love, and I ask myself, Is it so? All I want is you in my arms, and I'll never let you go. This feeling that you give me, oh how it thrills me so. All I want is to make love to you and never let you go. for myself voor mezelf, uh, JP Rogers en ik geniet je lof, want. Uh, ah, ja, ik Start dancing! I like dance. I, like I want dance. I'm here, dance. Dance radio. Dance radio. Radio. Hmm. like Africa. Charles radio. and tell me radio. it is. er hier in de studio gezellig hoor hij legt helemaal knockout zit me af en toe aan te kijken die denkt hij wint de biel hij is al wat gewend want ook hij zit regelmatig in de bierhut dan wordt hij helemaal volgedaald met allerlei lekkernijen. en uh, s'avonds zit ik er helemaal in want ja dan is het niet uit te houden hier in huis want dan uh, schaart hij de hele onder classic with a capital Z. This is Zar with, with Royal Classic Grooves ja dan zit te stinken, die hond niet te geloven, ja. Iedereen die binnenkomt daar uh, rond uh, drie uur, half vier. Duikt die bak in en geeft die hond wat te, te kanen, ja. En geloof me, deze man zegt nooit, nee. Schuld ook van die vrouw achter de bar. Onze Esther, ja. Jawel. Maar daar kan ik niet boos op worden, nee, nee, nee. Dat gaat niet meer, Let's go. doen voor Mark Jonker. Hij had hem al op uh, de Appy yro Hij was, uh, had een rustdag, want hij was niet uh, helemaal naar Amsterdam gekomen om uh, een fantastische schaafspraak van aan te aanschouwen. Misschien al vooroordeel had uh, wist hij van tevoren dat het helemaal niks zou worden. Nou, dan heeft hij uh, bij deze gelijk gehad. Wat time is het? Is het niet over tijd voor iemands het favoriete radio program? What can Wat kan alleen als Classic Sunday yeah! Dance Radio. Jonker voor jou. MC Fritz en de P Rockers en Moon Rock Beatbox uit 85. Meer <middels> voor dit soort muziek straks na negen bij Remy Jam in de Downtown Dance Show. en de P-Rockers. En de Moon Rock. Voor hem nog uh, Tiedo. Verzoekje geplaatst. Zardar draai eventjes. De uh, haas of Pain. En Jump Around. Die kennen wij natuurlijk voor de opkomstnummer van uh, Gary Anderson. Hè? Uiteraard. Ben je als naar te kijken op televisie? Echt jas even. weet je dat hij met die plaat altijd het podium betreedt. Ga we doen voor je, Gero. Komt ie aan? 0,58. Wat is dat in godsnaam? Every kingdom had its king. We have Tsar. With his royal classic cruise. Helemaal los hoor. Haas of pijn, jump around. Speciale verzoek voor Tiedo. 0,58. Ja. Geen idee, ik ben wel uh, nooit buiten Amsterdam eigenlijk. We doen uh, 0,20, hoeven we niet het kerngetal te draaien. We draaien alleen elkaar. Zo so, iets maar net. Straks om kwart voor negen, uiteraard, de reggae classic. Overgebleven item hier in de show koesteren we met beide vuisten. Een groot hek omheen gebouwd, daar komen we niet meer aan. Nee. Oh yeah. to me. Naïef. Het allemaal hier bij deze man. Classic met with a capital Z. This is Zar. with Met Royal Classic Grooves. Uit de bodem van de kelder hier al helemaal van de grond geschraapt, deze Goody. Of Never Look Better. Terwijl we met je lol met elkaar zitten te maken, is het morgen bittere ernst voor Ronnie Pelgrim een goede vriend van mij. We hebben afgelopen weekend daar emotioneel afscheid van genomen, want hij heeft gekozen voor euthanasie. Erg ziek en ja, er is weinig meer aan te doen. Erg dapper. Maar ja, ik denk als je in zijn schoenen staat, misschien ook wel dat het de juiste beslissing is. Als ik heel eerlijk moet zijn, al denkt de familie daar natuurlijk anders over. Morgen om tien uur komt de dokter. Dat uh, is toch raar, want je gaat aan uh, zaterdagavond daar weg. En, uh, ja, net nog wel uh, ja, uh, op de app de nodige dingen toegeven toe, die we gewenst Beetje lastig. En zo gaat het in het leven, natuurlijk. En, uh, hij gaat uh, morgen dus uh, gewoon onder zeil. Zo uh, raar is het eigenlijk. En we hadden nog wat uh, emotioneel vuurwerk afgestoken bij hem voor de deur, en bijna mijn uh, bedrijfsbus afgefikt. Dat te zeiden. is een mooie stunt geweest natuurlijk nog, maar... Het was er bij de hand om uh, dan uh, de rest uh, restanten van... Uh, in mijn auto even te stoppen. Terwijl het nog niet helemaal uh, uitgerookt was, niet slim. Love. Gelukkig uh, was er een oplettende buurman die uh, me even heeft gewaarschuwd... en uh, het heeft een hoop leed bespaard, gelukkig wel. Uh, de rekening klassiek deze week. Want het leven gaat uiteindelijk gewoon door. Zars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 Come 12 inch the Prince Hammer 10,000 lions als wreck classic deze week. <laughs> Zondag 19 januari, 10 minuutjes voor de klok van 9. Hier via het kanaal Classic Sink with a capital Z. This is ZAR, with Royal Classic Grooves. Like them is mine. Ik weet niet wat er nou uit wil, Juleker. Het is zo voorbij hoor. To the point 3FM. Zo so delicious. Only morons pay money to hear something sad and light. Uh, satellite, satellite radio? Don't be stupid. Dummies. Get happy and heavy for absolutely free with, with Dance Radio. de laatste kan zijn. Je weet het nooit, maar denk het nou. Het sure. van Carol Kane. Nice, right. Meest besproken onderwerp bij de mannen. Girls. Bedankt voor het luisteren. wat mij betreft, graag tot volgende week. En vooral veel plezier straks met Remy Jam. Look at right